Drie uur door Almegens met het NOS-journaal. In de Limburgse PVV-fractie is een rel ontstaan over het bezoek... dat koningin Beatrix morgen brengt aan de provincie... samen met de Turkse president Gül. De twee gedeputeerden van de PVV hadden zich afgemeld. Volgens Dagblad de Limburger onder druk van Wilders. Maar bij nader inzien hebben de gedeputeerden besloten er toch bij te zijn. Dit tot ongenoegen van de Limburgse fractievoorzitter Stassen... Een van de PVV-gedeputeerden, Krebber, zegt dat hij van gedachten is veranderd... omdat hij dacht dat alleen de Turkse president zou komen. Maar nu ik hoor dat ook de koningin er is, heb ik mijn afspraken verzet, zei Krebber. In Mexico wordt rekening gehouden met een uitbarsting van de vulkaan Popocatépetl. Het alarmniveau rond de vulkaan is verhoogd. De vulkaan spuwt as en stoom en daarom zijn in een omtrek van 12 kilometer alle scholen gesloten. Ook worden evacuaties voorbereid en krijgen bewoners in het gebied het advies om ramen en deuren te sluiten en contact met de buitenlucht te vermijden. De Popocatepetol ligt op zo'n 70 kilometer ten zuidoosten van mexico stad. De laatste keer dat de vulkaan uitbarstte was in 2000. Toen moesten zo'n 50.000 mensen worden geëvacueerd. De gemeente Graven is verbijsterd over de beslissing van de scheepswerf in Graven om te stoppen. Volgens wethouder Daandels waren de werf en de gemeente het juist eens geworden over een oplossing. De directeur van Kessel maakte het einde van de werf gisterochtend op Radio 1 bekend. 60 mensen verliezen hun baan. Afgelopen week dreigde de werf in Noord-Brabant failliet te gaan. Maar na beloftes van de gemeente leek het erop dat het bedrijf toch was gered. De directeur van de werf zei gisterochtend dat de toezeggingen van de gemeente te vaag waren. Voor de wethouder is de kous nog niet af. Hij wil een onderzoek naar de gang van zaken. Het weer vannacht trekt de regen naar het oosten weg. Overdag eerst op veel plaatsen droog. Maar in de loop van de dag ontstaan geleidelijk steeds meer buien. Het wordt ongeveer 12 graden. Tot zover het NOS-journaal. Verkeersinformatie van de ANWB. Eén melding op de A12 is bij knooppunt Lunette... de verbindingsweg naar de A27 richting Almere afgesloten. En dat in verband met werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Bastiaan Nachtegaal en Anne de Jong. Als we niet uitkijken komen we over vier jaar 170.000 techneuten tekort. En die gaat dan onze meterkast repareren. Onze Olympisch waterpolo. Ze zijn nog niet zeker van de Spelen. Dit is de Week van de Waarheid. En live muziek van Luik. Het is drie minuten over drie, het tweede uur van nog steeds wakker. Over 101 dagen is het zover, dan beginnen de 27e Olympische Zomerspelen. Van 27 juli tot en met 12 augustus is Londen het sportieve middelpunt van de wereld. Een dag eerder, dus vandaag over 100 dagen, opent het Holland Heinekenhaus haar deuren. En ook dit jaar... Zullen zij er weer voor zorgen dat de Nederlandse fans een plek hebben om feest te vieren en medaillewinnaars te huldigen. Voor de mensen die nu al niet meer konden wachten, werd er vandaag een virtuele tour door het huis gehouden. Norbert Carpetti van het Holland Heinekouws. Goedenacht. Een hele goede nacht. Ja, u heeft hem dus virtueel dan wel uh, gezien. Ziet het er een beetje mooi uit? Ja, ik heb het uh, niet alleen de virtuele tour uh, uh, gezien, en, uh, maar ik heb ook uh, Alexander Pellis de plaats waar af. het allemaal gaat. Uh, daar ben ik natuurlijk al een paar keer geweest ook en uh, ja, ik kan de luisteraars alvast vertellen dat is een prachtige locatie. Want waartoe dient het Holland Heinekenhuis ook weer precies? Om te zien altijd wel dat podium hè, op tv waar mensen ja. dan een beetje met uh, bier in hun handen staan, medailles in de lucht houden. Waar is het ja. eigenlijk voor? Nou het is het officiële Nationale Huis van uh, Nederland tijdens de Olympische Spelen waarbij NOC en NSF de gastheer is. En Heineken is eigenlijk de facilitator. Wij organiseren het uh, evenement en zorgen ervoor dat op het moment dat de Spelen starten, dat uh, NOC-NSF letterlijk de sleutel krijgt van dat huis. Om daar al hun uh, uh, ja, gasten, uh, maar met name ook uh, natuurlijk de Olympische staf en de atleten zeg maar, een, een thuisplek te bieden. Uh, en dat doen we al sinds 1992. Ja, ja. Dus het is ook echt een soort café. Nee, het is, het is zeker niet een café. Het is echt een, een nationaal huis. Je moet je voorstellen dat daar zowel overdag als s avonds heel veel te doen is. Iedereen kent natuurlijk het holland henrik met name van de televisiebeelden... waarbij we massaal de oranje uh, atleten die een meda medaille gewonnen behuldigen. Maar het, het is veel meer dan dat. Uh, er zijn diverse ruimten, uh, niet alleen voor atleten en NOCNSF, nsf maar ook voor, uh, voor bezoekers en gasten om overdag... Uh, ja, sport te kunnen uh, bekijken. Uh, te kunnen eten, te kunnen drinken met elkaar. Uh, sportactiviteiten te doen, te winkelen. Uh, te, ja, winkelen ja, zelfs. Het is een, te winkelen zelfs. Het is, ja. Een, ja, het is een Nederlandse een enclave daar even in Londen. Ja, correct. Dat, de, op dat moment is ja. dat echt een beetje de tijdens de Spelen is dat zeg maar toch het epicentrum waar het allemaal gebeurt uh, voor, ja. uh, voor Nederland. En uh, ja, trekt uh, de hele Nederlandse sportwereld in allerlei geledingen naar. Uh, het 100 doen. Ja, Nu waren de vorige uh, spelen, de winterspelen in Vancouver en de vorige zomerspelen in, uh, in China. Ja. Uh, de, nou, dan is Londen natuurlijk uh, om de hoek. Dus, dus uh, het moet deze keer groter zijn dan uh, alle andere keren. Ja, het is absoluut om de hoek. Uh, dat is ook de reden dat we met NOC-NSF uh, een tijd terug uh, besloten hebben. om in tegenstelling tot voorgaande edities uh, toch de entree-, het entrepeleid anders aan te gaan pakken dan uh, ja, wanneer iemand in Beijing of Vancouver zat. Want uh, ja, zo dichtbij uh, betekent het dat er uh, ja, honderden duizenden Nederlanders verwacht worden in Londen. Ja. Ja, wij hebben helaas maar de capaciteit voor uh, maximaal 100.000 over uh, 17 dagen, 6.000 per dag. Maar, de, ja, maar ja. ik kan me voorstellen dat er, als er 100.000 komen, uh, um, ze komen natuurlijk niet allemaal op dezelfde dag. Maar als er een keer groot Nederlands succes is, dan willen ze wel allemaal uh, uh, uh, uh, bij, bij de festiviteiten, bij de huldigingen zijn. Want nou, laten we eerlijk zijn, dat, dat is toch waar om de mensen vooral naar het Holland-Heinekenhuis te komen. Ja, klopt. En uh, ja, met pijn in ons hart moeten wij dan ook tegen de mensen zeggen: van, je moet van tevoren eigenlijk je reis al gaan plannen en een, een kaartje kopen voor het Holland-Heinekenhuis <laughs> dus om daarbij te zijn. Dus je moet nu al uh, ingaan wie er uh, gouden medailles gaat winnen en dan daarvoor ja. die dagen de Aha. dat ja, nou zijn Holland-Heinekenhuis te fans die zich daar al uitstekend in verdiept hebben. En ook uh, precies weten op welke dagen zeg maar, de meeste kansen uh, zijn voor, voor de Nederlanders. En inderdaad op sommige dagen waar ook veel uh, ja, sportprestaties zeg maar, het hoogtepunt bereiken. Uh, daar loopt het, uh, de kaartverkoop als, verkoop als storm. Ja, is het kaartverkoop echt? Of uh, zijn ze gratis? Nee, ze zijn helaas niet gratis. Zijn ze duur? Uh, uh, 12,50 voor, voor een ticket. Dat uh, daarbij moet ik meteen op de kanttekening maken dat we dat geld niet nodig hebben zeg maar, om ons project te organiseren. Dat doen we om een paar redenen. Uh, enerzijds om um, uh, nou, het ticketing systeem te bekostigen. Uh, maar ook om een aantal veiligheidsmaatregelen door te voeren. En we zullen ook een deel van die opbrengst zullen wij terugstoppen in de sport. Over 100 dagen gaan de deuren van het Holland Heinekenhuis open. En uh, over 101 dagen beginnen de Olympische Spelen. Dank voor uw toelichting, Norbert Capetti van het Holland Heinekenhuis. Geen dank. Fijne nacht. En wij Nederlanders hopen daar natuurlijk op ontzettend veel succes. En vier jaar geleden was er misschien onverwacht succes... van de dames Die haalden goud. Maar of ze dit jaar mee mogen doen, dat hangt allemaal af van deze week. En binnen nu en een half uur... dan mogen we bellen met de assistent Bondscoach... om te kijken hoe het gaat bij hun OKT, oftewel hun Olympisch kwalificatietoernooi. Dat zometeen in Nog Steeds Wakker hier op Radio 1. Nu eerst muziek. Live muziek. Luik hoort u met All of My World. All the real events seem gone Dit uur nog één keer terug. Luik, all of my world. Nog even en er kan niemand meer fatsoenlijk een dak repareren. En als stroom en water de geest geven... is er geen loodgieter of elektricien meer te vinden. De cijfers zijn onverbiddelijk. In 2016 zal Nederland, Nederland 170.000 technici tekortkomen. En daarom presenteren de drie ministers Kamp, Verhagen en Van Bijsterveld... een nieuw plan om het slechte imago van de techniekopleidingen te verbeteren. Werkgevers staan er in ieder geval om te springen, zegt Gertrude van Erp, secretaris onderwijs van NKB. Goedenacht. Ja, goedenacht. Is zo'n nieuwe aanpak werkelijk nodig? Is het echt zo'n groot probleem wat we in de toekomst zullen hebben? Ja, wij denken dat het echt een heel groot probleem zal zijn. U geeft in uw inleiding al aan dat het heel erg belangrijk is, deze technici voor onze samenleving. En wij zijn heel bang dat er inderdaad grote tekorten aan gaan komen. En welke mensen zullen we dan vooral missen? Nou, ik denk dat we heel veel mensen zullen missen. Hè. We heel veel uh, beroepen die belangrijk zijn in de samenleving. zijn technische beroepen. Denk aan de monteur, aan de loodschieter, aan de bouwvakker, aan de stratenmaker. En dat zijn eigenlijk allemaal beroepen uh, uit het middelbaar beroepsonderwijs. En, uh, en daarnaast uh, overigens ook nog het hoger beroepsonderwijs. En die hebben we heel hard nodig. En hoe komt dat dat die mensen niet meer, of dat er überhaupt geen mensen meer te vinden zijn eigenlijk... die dat beroep nog willen gaan beoefenen? Er worden er te weinig opgeleid en dat heeft uh, toch te maken met uh, uh, het niet zo goede imago van technische beroepen. Volledig onterecht. Hè. Ik denk dat heel veel beroepen nog uh, het imago hebben van vuil, vies en zwaar werk. En dat is in de meeste technische sectoren al lang niet meer het geval. Alleen daar is grote onbekendheid over en daar zullen we met z'n allen wat aan moeten doen. Ja, maar hoe dan? Nou, We moeten in ieder geval laten zien wat de werkelijkheid van de beroepen is dat ze aantrekkelijk zijn en dat er een hele goede boterham in te verdienen is. Als bouwvakker? Onder andere als bouwvakker, ja. kijk, Op dit moment gaat het natuurlijk niet goed in de bouw. en zullen veel ouders tegen hun kinderen zeggen van dat moet je niet kiezen. Maar over vier, vijf jaar, als de hele economie weer aantrekt... en dat gaat zeker gebeuren, dan hebben we heel veel bouwvakkers nodig. Dus dan hebben we een groot probleem. Nou, de slechte economische toestand is een bedreiging... maar er is natuurlijk ook nog het probleem van... Mensen uit Polen bijvoorbeeld, die hier komen werken. Daar hoor je toch ook veel klachten van, ook van mensen uit de bouw zelf. Is dat niet een probleem wat zichzelf nu oplost eigenlijk? Nou, ik denk niet dat het zichzelf uh, oplost. Natuurlijk zijn Polen werkzaam in ons land. Maar over het algemeen geven werkgevers we toch de voorkeur aan mensen die een opleiding hebben gehad... waarvan wij weten wat die inhoudt. En uh, die goed Nederlands spreken. Want uh, op de werkvloer is het ook heel belangrijk dat je je goed verstaanbaar kunt maken in het Nederlands. Dus u durft de mensen die die... ...vakken willen gaan leren, wel te beloven dat ze in de toekomst ook daadwerkelijk een baan zullen hebben? Ja, kijk, niemand kan een garantie voor het leven geven, maar als je gewoon naar de cijfers kijkt... ...en naar de verwachtingen kijkt, dan is de kans dat ze een hele goede baan zullen krijgen is heel erg groot. Ja. Nou, uh, bestaat dat die nieuwe aanpak uit uh, onder andere heel veel voorlichting, maar het MKB mist nog een onderdeel, toch? Ja, we missen nog wel wat uh, wat andere zaken. Eén belangrijk punt bijvoorbeeld wat we missen in de voorstellen is een, uh, een soort meldpunt waar scholen verplicht aan moeten geven wanneer ze van plan zijn om een technische studierichting op te heffen. We zien namelijk op dit moment dat er in het VMBO, in het MBO en ook in het HBO gewoon technische studierichtingen worden opgeheven zonder dat er enig overleg plaatsvindt. En als wij niet zorgen dat er een behoorlijke infrastructuur op dat terrein blijft... dan kan er überhaupt straks niemand meer techniek kiezen. Dus ook dat is een groot probleem waar wij graag samen wat met het onderwijs iets aan doen. Maar dan moeten we wel weten dat dit gaande is. Dus er moet op een centrale plek geregistreerd worden dat dat soort vakken bedreigd worden. Is er niet al iets vergelijkbaars aan de hand bij SOS-vakmanschap? Nee, dat is, dat is niet hetzelfde als bij vakmanschap. Daar kun je registreren wanneer kleine specialistische opleidingen, wanneer die uh, dreigen te verdwijnen. Dat is maar een klein segment van de opleidingen en dat is ook vrijwillig. Terwijl wij zeggen van nou jongens, de nood is zo groot, dus we willen wel dat men nu verplicht wordt om dat te doen. Want we willen wel weten wat er gaande is. En denkt u dat u het nog voor elkaar gaat krijgen om dat meldpunt erin te krijgen? Nou, ik ga, we gaan daar heel erg als VNO-NCW-NMKB-Nederland het best voor doen. En we beginnen morgenochtend in de Tweede Kamer... waar een hoorzitting is over het technisch VMBO. Goed. En als we niet uitkijken... dan zitten we dus binnenkort met uh, flink, flink veel te weinig technici. 170.000, zeggen de cijfers in 2016 al. Uh, nou ja, dat, dat wil niemand geloven. Ik laat wel hopen dat u dat vol, uh, kunt voorkomen. Gertrud van Erp, dank u wel. Graag gedaan. Goedenacht. De kranten die liggen op dit moment nog bij de drukkers. Of tenminste, ze worden gedrukt. En morgenochtend liggen ze bij u op de deurmat. Maar wij nemen ze toch alvast een beetje met u door. Samen met Martijn Middel. Het is slecht gesteld met het niveau van leerkrachten op de basisschool, schrijft Spits. Een op de zeven Nederlandse meesters en juffen heeft niet genoeg basisvaardigheden... en veel scholen presteren beneden de maat. De krant baseert zich op nieuwe cijfers van de onderwijsinspectie. De conc conclusie? Vooral in Flevoland en Groningen gaat het niet goed. Zo wordt een op de tien basisscholen in Groningen beoordeeld als zwak of zeer zwak. En dat is ruim twee keer zoveel als het landelijk gemiddelde. Vooral kleine dorpsscholen zouden de boosdoener zijn... Doordat jonge mensen wegtrekken uit deze gebieden... is het moeilijker om goede leerkrachten te vinden. Ook het middelbaar onderwijs laat de wensen over in het noorden. Zo wordt ruim 1 op de 5 scholen in Groningen en Friesland... beoordeeld met een onvoldoende. En ook hier baart Groningen de inspectie de meeste zorgen. In de provincie krijgen zes keer zoveel scholen het oordeel zeer zwak. Hond Dan in de rest van Nederland. Ja. ja, honderdduizenden Nederlanders gaan de komende tijd fors meer betalen... voor de verzekering voor hun huis. Volgens de AD gaan veel huiseigenaren zeker 30 euro per jaar meer neertellen... voor een opstalverzekering. De reden? Extreem weer. Vooral bij verzekeraars Centraal Beheer schieten de premies omhoog. Vanaf 1 mei vraagt de verzekeraar 15 meer. Dat komt door heftige stormen en strenge winters, zegt de verzekeraar. Door het extreme weer gaan meer daken kapot en dat zorgt voor lekkages. Steeds vaker vriezen leidingen kapot door vorst... en ook een pak sneeuw op het dak kan tot lekkages leiden. Ook andere verzekeraars verhogen de premies. Mensen met een opstalverzekering bij Delta Lloyd bijvoorbeeld... gaan 5 meer betalen. En ook Nationale Nederlanden verhoogt met 5 tot 8. Het hoofdredactioneel commentaar van de Telegraaf... besteedt aandacht aan de moord op het 15-jarige meisje Vinci Hou. Ze werd begin dit jaar in de deuropening van haar ouderlijk huis... door een tiener doodgestoken. Het proces tegen de verdachte wordt in het openbaar behandeld. En dat is opvallend. Normaal gesproken worden jeugdigen achter gesloten deuren bericht, Maar volgens de rechtbank in Arnhem vereist het maatschappelijk belang... dat de zaak in de openbaarheid wordt behandeld. En volgens de Telegraaf is dat terecht... De moord schokte de rechtsorde. En er wordt gesproken van de eerste Facebookmoord in ons land. De 15-jarige jongen die verdacht wordt van de moord op Wincy Hall, zou haar namelijk, um, die zou daar namelijk toe via internet zijn uitgelokt. door een andere jongen en een vriendin van het slachtoffer. In de voor hun afgeschermde wereld van social media. hebben de. De voor een ouders afgeschermde wereld van social media... hebben de tieners elkaar tot razernij gedreven. De vader van de vermoorde Winzi Hout deed onlangs al een oproep... om meer aandacht te vragen voor het chatgedrag van jongeren. De openbare behandeling van de zaak draagt daar... volgens de krant van Wakker Nederland aan bij. Robots als gevangenenbewaarders. Het klinkt als science fiction, maar als je in Zuid-Korea... in de cel terechtkomt, is er een goede kans... dat er een stuk elektronica voor zorgt... dat je rustig in je cel blijft zitten. De anderhalve meter hoge mechanische sipiers lopen sinds kort rond in de gevangenis van Pohang in het zuidoosten van het land. Dat is te lezen in de Volkskrant. De robots zijn uitgerust met camera's en microfoons en slaan alarm wanneer gedetineerden in hun cel afwijkend gedrag vertonen. Dat doet de robot met speciale software die de beelden en geluiden analyseert. De robots worden s'nachts ingezet en als er onraad is, kan een bewaarder in de centrale regelkamer praten met de gevangenen. Het gaat voorlopig om een proef. Het experiment moet uitwijzen of robotcipiers uiteindelijk de taken van bewaarders van vlees en bloed kunnen overnemen. En daarnaast wil de gevangenis kijken of ze op deze manier de veiligheid kunnen verhogen en de werklast van de bewaarders, in slechte omstandigheden natuurlijk, kunnen verlichten. Tot zover een greep uit de kranten van morgenochtend. Dankjewel, Martijn Middel.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 If the skies get rough, I'm giving you all my love. I'm still looking up. Jason Mraz. I won't give up. Het is zes minuten voor half vier. U luistert naar WNL's nog steeds wakker met het satirisch weekoverzicht van De Speld. Globaal nieuws van De Speld met Diederik Smit. <tied> Goedenacht, van harte welkom. Dit is Globaal Nieuws van de Speld op Radio 1. De politie in de regio Kennemerland gaat experimenteren... met roze skippieballen op de daken van vluchtauto's. Auto's die op de vlucht zijn kunnen op die manier... mogelijk beter herkend worden bij achtervolgingen. Voortvluchtigen die geen roze skippiebal op het dak binden... kunnen voortaan op hoge boetes rekenen. In Heemskerk is gisteren een pizza 18 jaar te laat bezorgd. Experts denken dat het een quattro betreft. Ja, het gaat niet goed met Europa, zoveel is bekend. Maar wat staat er te gebeuren? Daar gaan we over praten met analist Flemmo Tegader. Flemmo, welkom. Ja, wat kunnen we verwachten de komende tijd? Nou, Het is duidelijk dat we nu in een kritieke fase zitten. Echt een cruciale tijd waarin er, ja, waarin er onder hoge druk gehandeld moet worden. Mm -hmm. Het is nu erop veronder. Er moet iets gebeuren. En iedereen is zich daarvan ook bewust. Ja, dat er ongekende belangen spelen en dat we nu een allesbeslissend stadium naderen. Ja, nu heeft het IMF deze week gezegd dat de eurocrisis een bedreiging vormt voor het herstel van de wereldeconomie. Ja, dat klopt. We verkeren al tijden in zwaar weer. We hadden natuurlijk eerst een periode van verval. Mm -hmm. Maar nu zie je echt dat de aftakeling gewoon is ingezet. Maar zijn we dan de ontreddering nabij? Nou, we zijn de ontreddering voorbij. We steven er nu af op een totale ruïnering. Uh, nogmaals, het is 5 voor 12. We naderen gewoon een onvermijdelijk keerpunt. We staan letterlijk aan de rand van de afgrond. Dus eigenlijk zegt u, wat we nu meemaken, dat is van ongekende proporties. Dat zijn uw woorden. Ik probeer alleen aan te geven dat een malaise van deze omvang... eigenlijk alleen maar kan leiden tot ja, het einde der tijden op een manier die we nog niet eerder hebben gezien. Ja, want voor Europa voorspelt het IMF een uh, krimp van 0,3 procent. En voor Nederland zelfs met een half procent. Wat zegt dat volgens u? Nou ja, je ziet gewoon dat het uur van de waarheid is aangebroken. En ik moet nog zien of we in zo'n finale appatoiozen nog in staat zijn om een ingrijpend fiasco nog af te wenden. En wat dat betreft zitten we natuurlijk in een kritische fase die best eens cruciaal zou kunnen blijken voor de toekomst. Helder. Laten we ook even kijken, om het even iets breder te bekijken, naar de olieprijs. Het Internationaal Monetair Fonds zegt dus ook dat een boycott van Iran tot een 30% hogere olieprijs kan leiden... En dat maakt de problemen natuurlijk alleen maar urgenter. Ja, en ook daaraan zie je natuurlijk dat we diep in blessuretijd zitten. In die zin is het gewoon do or die nu. En dat klinkt misschien wat dramatisch, maar zo is het wel. Ja. Uh, en dan kunnen allerlei tegenslagen opeens in een stroomversnelling komen. En in dat geval zie ik eigenlijk nog maar één manier ja, om een echte catastrofe te voorkomen. En dat is door een algehele implosie van het systeem. Tot slot, kunnen we rustig gaan slapen? Ja, ik bedoel, ik begrijp eigenlijk niet waar iedereen zich zo druk over maakt. Goed, dank voor deze toelichting. Flemmo te gader en tot zover globaal nieuws voor deze week. Het is voorbij. Dag. Tot zover het satirisch weekoverzicht van de Speld. Meer van de Speld vindt u op www.speld.nl. Ondanks de mooie woorden van het kabinet... gelooft de vakbond FNV niet dat bedrijven zitten te springen... om gehandicapten in dienst te nemen. Dat zou moeten, volgens de nieuwe wet Werken naar Vermogen... Om te voorkomen dat er straks duizenden gehandicapten zonder baan komen te staan, ging de vakbond vandaag naar Den Haag om de Tweede Kamer 100 handtekeningen tegen de wet aan te bieden. Om onze premier nog extra wakker te schudden, spreekt Leo Hartveld, coördinator van de actie tegen de wet, de voicemail van onze premier Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspeel van Mark Rutte. Graag een berichtje na de piep. Toets Hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Dag premier Rutte. Ik spreek met Leo Hartveld. campagneleider van de actie laat kwetsbaar Nederland niet vallen. Komt u vast bekend voor, want u bent degene... onder wie leiding honderdduizenden keihard in de armoede gaan belanden. En u bent degene die dat keihard weglacht. Deze dagen probeert u de meest rigoureuze afbraak van de sociale zekerheid in 25 jaar door de Kamer te loodsen. De wet werken naar vermogen. Een wet die in de samenleving op veel weerstand sluit. Honderdduizenden zeggen: deze wet moet van tafel. Het kan en mag niet zo zijn dat de bezuinigingen alleen maar op de zwakken in de samenleving worden afgewendeld. Als deze onaanvaardbare bezuiniging doorgaat, dan verdwijnen er 70.000 banen in de sociale werkgelegenheid verliest 1 op de drie waar jongens zijn van haar uitkering. Moeten grote groepen mensen jarenlang onder het minimumloon gaan werken. En moeten jongeren voor hun ouders zorgen. Deze wet breekt de sociale zekerheid dus helemaal af. Onaanvaardbaar. Om die boodschap kracht bij te zeggen, zetten... hebben we u de afgelopen tijd lachend afgebeeld. En die lach werd door ruim honderdduizenden Nederlanders als schokkend ervaren. Zij tekenden met ons de petitie op nietvallen.nl om u zo te laten merken dat deze maatregelen echt niet kunnen. Vandaag hebben we deze handtekeningen aangeboden aan de Kamerleden. En ik hoop van harte dat ze u een halt toeroepen. Want deze wet werken naar vermogen moet van tafel. Mocht u nu de behoefte hebben om terug te bellen... dan vertel ik u de persoonlijke verhalen van de mensen die onder uw beleid gaan leiden. Want als u doorzet, dan laat u honderdduizenden andere Nederlanders keihard vallen. Het is uh, precies half vier... Het Nieuwsminuutje. En nu was het laatste nieuws. Van Diederik van Zessen. Ja, alarmfase geel in Mexico. De Popocatepel vulkaan die spoelt daar al sinds dit weekend vuur. Een uur geleden is het alarmniveau verhoogd... en zijn scholen in een straal van 12 kilometer gesloten. Ook worden er voorbereidingen getroffen voor alarmfase rood. Eh, dat zijn evacuaties. En dan krijgen de bewoners advies hun ramen en deuren gesloten te houden. Als het aan PVV-kamerlid Richard de Mos ligt, dan mogen inwoners van Zeeland binnenkort hun stem laten horen in een referendum over de Wiegenpolder. Minister Bleker van Landbouw wil de polder gedeeltelijk onder water laten lopen. De Mos is er zeker van dat de bevolking tegen zal stemmen en hoopt dat het referendum Blekers plannen zou dwarsbomen. In Den Bosch heeft een zevenjarig jongetje een geweer gevonden. De luchtmobiele brigade was het kooltgeweer vergeten na een oefening bij Fort Krevenkoer. Het ventje legt het meterlange geweer bij zijn vader in de tuin. Die schrok zich rot en waarschuwde de politie. Beursnieuws dan. Het staat in de plus daar. De Japanse Nikkei-beurs is 1,4% in de plus geopend en gaat nu al richting de 1,6% het Nieuwsminuutje. Dankjewel, Diederik van En Laten we ook voor de hele journalistiek hopen dat die vulkaan niet gaat uitbarsten, want het is een rotnaam om uit te spreken. <laughs> ja. Het is deze week erop of eronder voor de Nederlandse waterpolosters. De regerend Olympisch kampioen wil haar eigen titel verdedigen op de Spelen in Londen. Maar het heeft zich nog niet, geclassificeerd voor het, voor, niet gekwalificeerd voor het toernooi. In Trieste krijgt Oranje nog één kans. Tot nu toe lijkt het Olympisch kwalificatiesnooi goed te verlopen. Vandaag werd de wedstrijd tegen Kazachstan overtuigend met 15-7 gewonnen. Waardoor de kwartfinales een feit zijn. Assistent bondscoach Arno Havenga heeft alles natuurlijk van dichtbij kunnen volgen. Goede nacht. Uh, ja, 15-7 tegen Kazachstan. dat klinkt als een, uh, een uh, ruime overwinning. Ja, nou ja, dat was het ook. In, uh... Uh, we wisten van tevoren dat deze wedstrijd gewoon gewonnen zou worden. En dat geldt uh, dat God hetzelfde voor die wedstrijd tegen Brazilië. Uh, dit zijn niet de tegenstanders waar wij uh, het verschil in moeten gaan maken. Dat zal inderdaad in die kwartfinale moeten gebeuren. En dan uh, wordt het een van de tegenstanders uit die andere poel. Ja, en dat zijn eigenlijk alleen maar uh, sterke ploegen. Ja, want het, het klinkt toch gek. We zijn regerend Olympisch kampioen. Maar ja. uh, nou ja, het is voor mij nog honderd dagen tot aan de, de Olympische Spelen. En we hebben ja. ons nog steeds niet gekwalificeerd. Hoe kan dat? Nou ja, nog steeds niet is niet helemaal juist. Want uh, dit is onze enige mogelijkheid om ons te kwalificeren op dit toernooi. Dus wat dat betreft uh, uh, ja, goed, uh, moeten we hier gewoon die kans pakken. Uh, alleen het enige waar je misschien een beetje op doelt... is dat, uh, dat je als Olympisch kampioen nog niet uh, gekwalificeerd bent. Ja, en dat is nou eenmaal zo. Nou dat, ja, er zijn, uh, zijn voor dus, andere sporten... Uh, er zijn voor andere sporten heel veel kwalificatiemogelijkheden voor ja, ja. turners die Wezen, mogen er volgens mij 18 keer de om de doen. De Europese kampioen, die, die gaat naar, naar de spelen als afgevaardigde van continent Europa. Maar in, in ons geval is dat niet het geval, want uh, Groot Brittannië is als uh, als Europese vertegenwoordiger als uh, gastland al aanwezig. Dus vandaar dat dit mondiale kwalificaties nooit enige mogelijkheid is voor, uh, voor de proeven die nog niet gekwalificeerd zijn. Ja, nou ja, en wij zijn dan olympisch kampioen, dus wordt het een eitje ja. om ons te kwalificeren. Ja, nou, zo simpel ligt het allemaal niet, was het maar waar. Helaas. Er zijn hier uh, zeven landen die, uh, die een plek willen bemachtigen. En dat zijn zes Europese landen en Canada. En uh, ja, er zijn vier plekken te verdelen. Er zijn uh, vier andere ploegen geplaatst vanuit de continenten en Groot-Brittannië, dus namens Europa. En die andere vier plekken die moeten verdeeld worden onder die zeven toplanden. Ja, en um, uh, nou maar, uh, we zijn dus heel goed, anders waren we vorige keer geen Olympisch kampioen geworden. Zitten we eigenlijk nog steeds een beetje op dat niveau? Ja, nou goed, we zitten wel bij de wereldtop, uh, al is de ploeg wel aanzienlijk veranderd. We hebben nog vijf speelsters over van de ploeg die in Beijing uh, Olympisch kampioen werd. Ja, daar was één topscore, ja, dit... daar kan ik me nog herinneren. Die maakte volgens mij meer doelpunten dan de rest bij elkaar, ja. of punten. Nou ja, goed, ja, dat is daar niet helemaal bij, maar die is gestopt. Ja, helaas. Dus die is er niet meer bij, maar we hebben inmiddels een hele andere ploeg, een hele jonge ploeg. En uh, nou ja, we zijn met deze ploeg uh, al vier jaar lang eigenlijk keihard aan het werken voor dit, uh, voor de, uh, voor dit toernooi en voor de Spelen. En uh, we hebben bewezen dat wij uh, met deze ploeg ook bij de mondiale top zitten. Alleen die top wordt steeds breder. En uh, er zijn maar acht landen in, uh, in Londen aanwezig, dadelijk. Dus het is gewoon uh, niet, uh, het is geen ABC'tje dat we ons kwalificeren. Nee, dus, uh, Nederland heeft zich nu geplaatst voor de kwartfinale. Dus eigenlijk ja. nog één wedstrijd winnen en dan, uh, dan mogen we erheen. Ja, nou ja, daar komt het wel op neer. Maar dat wisten we eigenlijk van tevoren al dat, het, uh, dat we die kwartfinale gingen halen. Omdat we wisten dat Kazachstan en Brazilië nou niet uh, de landen zijn waar wij uh, van zouden gaan verliezen. Dus uh, het gaat inderdaad om één wedstrijd. En dat is uh, aanstaande vrijdag uh, tegen de, de een van de ploegen uit, uit de andere pool. En uh, Welke nou, zijn ja, dat, dat? dat Welke is landen? de situatie. En in die andere pool zitten Rusland, uh, Hongarije, uh, Italië, Spanje. Mm -hmm. En uh, nou ja, wij, uh, wij worden waarschijnlijk tweede of eerste in onze groep, gok ik. Dus dan wordt dat kruisje tegen nummer drie of nummer vier uit die andere pool. Ja. Is het niet lastig, zo'n Olympisch kwalificatietoernooi? Iedereen Iedereen is dus heel erg bezig met die Olympische Spelen. Zeker ja. Nou ja, die vijf uh, uh, meiden die dus de Olympisch Goud hebben gewonnen. Die waarschijnlijk ja. Nou ja, tegen al die anderen alleen maar bezig zijn met hoe fantastisch dat was. Maar eigenlijk ja. is dit toernooi net zo belangrijk. Want als je hier niet goed speelt, dan ga je er niet eens heen. Nee. Nou, ik, ik durf te stellen dat het lastiger is om je te kwalificeren dan uh, om het zo Olympische vele medaille te houden. Dus wat dat betreft is dit toernooi nog veel moeilijker en uh, ligt er ook heel veel druk op die ploeg. Maar het voordeel uh, is dat de vijf meiden uh, zo'n traject al mee hebben gemaakt en ook hebben meegemaakt hoe het is om op zo'n toernooi uh, tot, het, uh, tot de finale uh, te moeten kunnen presteren. En daar, daar plekken we nu gewoon wel de vruchten van. Die, uh, die brengen zoveel ervaring mee en dat dragen ze over op die anderen. En uh, nou ja, ik, uh, ik hoop dat dat zich vrijdag uitbetaalt in één uh, in van die vier laten we hopen dat het allemaal goed gaat komen. Aankomende vrijdag, dan weten we het. Uh, dan weten we het, toch? Aanstaande vrijdag weten we het. Ja. Oké, okay, nou we gaan het allemaal in de gaten houden. Dank u wel in ieder geval toe voor die toelichting, Arno Havinga, heis, ja, assistent bondscoach van de, de Dameswater Poloers. Graag gedaan. Dat papieren post ietsje langer duurt dan een e-mail, dat zijn we wel gewend. Maar het is wel de bedoeling dat het uiteindelijk aankomt, en dat wil de laatste tijd bij post.nl niet al te best lukken. Er werden Kamervragen overgesteld vandaag door de PVV. En onze verslaggever Jesper Stoffelen die sprak met uh, Jim van Bemmel van de PVV... en met uh, staatssecretaris Bleker over die vragen die steld zijn. Um, dat hoort u straks in dit programma op Radio 1. Maar eerst de Shins, Simple Song. that I can. got all those fears, and the way they did run, you sure must be strong, and you feel like an ocean vind ik het een van de beste platen van dit moment. Mijn collega Bastiaan misschien iets minder... want die heeft ondertussen in het Grieks Liesje leerde Lotje lopen in de Lange Lindelaan... op een papiertje gezet. Ja, toch? Nou ja, wel goed. knap. De mens moet zich bezighouden. Ja. <lacht> niet, uh, niet alleen bij Vodafone komen er soms berichten niet aan. Ook bij PostNL gaat er wel eens iets mis. Jim van Bemmel van de PVV stelde daarover een Kamervraag aan staatssecretaris Henk Bleker. Verslaggever Jesper Stoffelen sprak met hem. Nederlandse burger ondervindt de afgelopen tijd steeds vaker problemen met het versturen van berichten. Berichten per telefoon bijvoorbeeld zoals bij Vodafone, maar ook berichten per post zoals bij PostNL. Wij blijft steeds meer post liggen op postkantoren en dat kan niet de bedoeling zijn. Reden genoeg voor een Kamervraag. Jim van Bemmel van de PVV nam deze vraag voor zijn rekening. Volgens hem kan het natuurlijk niet dat post blijft liggen op postkantoren. Ja dat klopt. Wij zien en wij horen met name. Echt. Ernstige berichten over, over de postbezorging. Er blijven her en der partijen liggen. Nou, nu hebben we gezien dat heel veel bedrijven ook de noodklok hebben geluid. Je hoort van, van Eneco bijvoorbeeld. Je hoort van Bol.com. Allerlei bedrijven die gewoon zeggen, ja, dit is niet de kwaliteit die wij wensen. En het is schadelijk ook voor de economie. Over hoeveel procent van de totale post hebben we dan als, als we het hebben over hetgeen wat blijft liggen? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik, ik, ik heb niet exact die getallen paraat nu, maar het, het, het is in ieder geval, het zijn geen incidenten. Want je hebt de vereniging van postbezorging, hè? postbezorgende dienst moet ik zeggen. En die zeggen dus, uh, het zijn geen incidenten meer, maar het wordt onderhand gewoon stramien. En dat moeten we gewoon niet hebben. De oorzaak, die is volgens Jim van Bemmel heel duidelijk. Nou ja, de reorganisatie, hè? men gaat heel, wil heel snel terug. Hè? Er zijn nu uh, natuurlijk nog zo'n 190 kantoren, men wil heel snel teruggaan naar, ik geloof, 9 kantoren. Ja, er zijn er nu 8 geschrapt. En wat je nu ziet is dat nu al gewoon de allerlei onoverkomende problemen schijnen te zijn met die post. En daarnaast is het zo dat er heel veel versneld heel veel mensen uitgaan. En Nederlandse postbezorgers die soms 30 jaar gewerkt hebben. En die worden heel snel uh, ingeruild voor buitenlandse werknemers. Die soms geen eens weten wat de postcode betekent. Die moeten interne cursussen krijgen. Ja, en dan kun je, natuurlijk, kun je erop wachten dat het natuurlijk achteruit holt. U zei ook dat er in uw Kamer zelf dat er een gebrek aan, is aan concurrentie. Uh, ja, er is gebrek aan concurrentie, want uh, dit is natuurlijk een staatsbedrijf geweest, hè? de oude PTT, wie kent hem nog? Uh, en ja, wat, wat we nu zien, het, het moet geliberaliseerd worden van Europa. Europa zei, ja, we moeten gaan liberaliseren. Nou, dat is dus gebeurd, maar niet goed. Want wat je ziet, je ziet eigenlijk nog maar één speler, dat is PostNL, en één kleinere speler, Zand. Maar ja, die, die, die wordt als het ware een beetje weggedrukt door PostNL en die, die bungelt een beetje. En op dit moment kun je dus niet spreken van de echte concurrentie, vind ik. De Kamervraag die werd gesteld aan Henk Bleker, staatssecretaris Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. En hij vindt het probleem in eerste instantie niet zo heel erg groot. PostNL bezorgt post voor bedrijven, particulieren, op contractbasis. Daar liggen contracten en als het niet goed gaat, ja, dan heeft PostNL een probleem met degene voor wie hij het werk doet. Dat is één deel van het verhaal. Daar ga ik niet over, daar gaat de Nederlandse regering niet over. Er is een ander deel, dat zijn de gewone brieven enzovoort. En poststukken die kleine bedrijven en die particulieren sturen met een postzegel erop. Als dat niet goed gaat, dan heeft PostNL een groot probleem. En daarom gaan wij ook uh, de komende weken de optaat toezichthoudend college vragen... om alle klachten goed in beeld te brengen, goed te inventariseren. Uh, en dan zullen we zien uh, waar dat uiteindelijk uh, in uitmondt. Doet PostNL het dan ook niet goed? Nou, er zijn nu duidelijke aanwijzingen dat het niet goed genoeg gaat. En PostNL moet 95% van... Uh, van de poststukken die het van u en van mij als gewone burgers krijgt binnen 24 uur uh, uh, bezorgen. dat gaan we Per jaar doen we dat onderzoek of dat ook het geval is. Of men zich binnen die, uh, of men die norm van 95% heeft gehaald. Is dat niet zo dan volgen de sancties. Is het onderzoek al geweest? Ja het eerste onderzoek is geweest en we gaan nu met name voor de komende weken een extra onderzoek doen hoe het loopt. Het eerste onderzoek was niet goed genoeg? Eind van het jaar krijgen we een gemiddelde over die 95%. Bent u het ermee eens met meneer Van Bemmel dat gebrek aan concurrentie een van de oorzaken kan zijn? Ja, er zijn twee oorzaken denk ik, gebrek aan concurrentie. Een andere oorzaak is dat, er, dat het volume aan poststukken wat bezorgd wordt wel fors terugloopt. En dat er dus ja, reorganisatie noodzaak is. En ja, kennelijk is men niet in staat om de verkoop op niveau te houden terwijl de winkel verbouwd wordt. Jim van Bemmel, die heeft niet zoveel vertrouwen in dit antwoord van meneer Bleker. Nee, absoluut niet. Het, uh, het heeft allemaal veel te veel het karakter van... Uh, ja, het komt wel goed en uh, we moeten ons geen zorgen maken. Nou, dat, dat, die, die riedel horen we al de hele tijd. En ik vind dat we gewoon moeten doorpakken en eens een keertje wat gaan doen. Voor de vierde en helaas laatste keer vanavond. Luik, These Men May Grow. These men may grow. Grow wiser ever. make it go. see this broken music. Is there a the To see this broken tweeën. Kom maar bij, Luik. These Men May Grow hoorde u op Radio 1 in Nog Steeds Wakker. Ja. Twee uur uh, heb je nou, een beetje achter ons gezeten. Dat komt door hoe de studio eruit ziet. Um, als ik stukjes lees over de muziek die, uh, die jullie maken, maar ook als ik naar luister, dan valt het op dat het allemaal wel overwogen, duistere, uh, soms een beetje duistere uh, nummers zijn. Er zitten niet hele Opgewekte in niemandalletjes tussen, of wel? Nee. Nee, kan dat niet? Um, nou, ik, ja, ik, ik, ik probeer eigenlijk iets te zoeken... wat een beetje, nou ja, wat, ja, wat een beetje tussen, tussen uh, de uiterste in ligt, zeg maar. Um, dus ja, in die zin, ja, ik ja, ja, het, het zou het kunnen. Um, maar ik probeer het altijd met een bepaalde... Afstand of zo, met een bepaalde rust uh, emoties te benaderen, zeg maar. Hoe bedoel je dat? Dus, nou ja, ik zie nee, ik, ik iets. Ik vind het zelf niet heel erg uh, verdrietige liedjes of, uh, of duistere liedjes of zo. Um, maar ik, nou ja, we proberen heel erg een. Uh, ja, met een bepaalde rust, um, uh, heel uitgekleed uh, kleine elementen mm. neer te leggen en, en nou ja, ja, in een soort. Uh, beschouwende, uh, suggestieve sfeer uh, dingen te vertellen. Zeg maar. Een beetje poëtisch. Zeg maar. Het eerste uur zei je ook van, dat er twee grote inspiratiebronnen voor je waren. Ja. Allebei dichters. Ja. Dus dat is ook ja. eigenlijk letterlijk wat je doet dan. Ja, ja. Poëtische muziek maken. Ja, ja. Nu, Proberen, trachten. Proberen. Nu zeg je, ik probeer de muziek al zo uitgekleed mogelijk te spelen. Maar dan ga je wel met z'n vieren een podium op. Dan lukt dat denk ik al minder dan hier zo in je eentje. Wat, wat, wat, wat gebeurt er dan op een podium als Luik in vol ornaat komt? Ja, ja, Ook ongeveer dit? Uh, ja, en ik, en, ik, en ik denk dat dat heel... zeg maar Wat we met z'n vieren doen... Uh, uh, ja, je hebt... Uh, nou ja, het, het geeft dus, het juist een soort van... Uh, geeft dus nog meer spanning, zeg maar. Dat je met vier mensen... We spelen eigenlijk het, het liefst gewoon versterkt. En weet je, wel, met, wel met een volle band. Maar allemaal uh, uh, heel oh, nou ja, overwogen inderdaad. je, je uh, De rollen verdelen en, uh, en kleine dingen neerleggen, zeg maar. En ik vind juist... Het is juist uh, super interessant om dat met een groep mensen te doen, zeg maar. En uh, nou ja, heel erg klein met elkaar te spelen, zeg maar. En als we dat willen gaan zien of horen, dan kunnen we waarschijnlijk het internet op. Ja, uh, naar, naar www.luikmusic.com. Luik is gewoon L-U-I-K. Yes. Waar, waar komt het eigenlijk vandaan, Luik? Um, Was in... Ja, Het is een, uh, het is, het is een verbastering van mijn naam. Ja. Van Lucas. Dus neem een paar letters van Lucas en een paar letters van Dikker en je Ach, krijgt... Yes. Uh, ja, oké. Okay ja oké okay. dus uh, luikmusic.com en yes. binnenkort ook nog bij een zaal bij u in de buurt of gelijk door naar Duitsland straks. Uh, want je nee, zei eerste de... uur we gaan naar Duitsland toe ja uh, maar dat is voor uh, plannen voor naar de zomer oh. uh, uh, we spelen nog wel veel in Nederland we uh, toeren met uh, I AM ook die uh, release een nieuwe plaat in uh, eind mei en dan dus toeren geen we geen slechte zijn ze zij geen slechte band om mee te reizen? Nee, zeker. Heel, heel, heel tof om, uh, om uh, samen mee te spelen. Doen we een toertje door Nederland. En aanstaand weekend staan we op Motel Mozaïek. Een te gek uh, muziekfestival. Het gaat goed met Luik. Yes. Nou, wij zijn heel blij dat je nog uh, tussen al dat, uh, ja, dat uh, doorbreken door... Uh, nog bij ons in de studio bent geweest. Dank je wel, Lucas. Oftewel Luik. Dank je wel dat je bij ons uh, wilde komen. Ja. Sprinkhanen, buffalowormen en meelwormen. Vanaf vandaag ligt er een heus insectenkookboek in de winkels... zodat u ieder van die heerlijke beestjes kunt bereiden. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan prinses Maxima. Veel mensen krijgen er de kriebels maar van. Maar volgens Marian Peters van de Vereniging van Nederlandse Insectenkwekers... zitten we binnenkort allemaal aan de meelwormenkoekjes en de sprinkhaanloempia's. Marian Peters, nacht. Ja, goeiedag. Ja, het, het blijft voor mensen toch altijd een beetje een raar idee om insecten te eten. Hoe kunnen wij nou de luisteraar van Radio 1 in twee zinnen overhalen om het toch een keer te proberen? Nou, één, je moet het ooit geprobeerd hebben. Maar dat is natuurlijk niet de allerbeste reden. Het is gewoon ook een goede, lekkere bron van eiwitten. En die heeft de wereld nodig. En nu, want... ik, ik heb een keer een, een gebakken sprinkhaan op. Ik, ik ja? vond het niet zo heel erg lekker. Nou, ik denk dat we met kwaliteit uh, in de loop der tijd ook nog eens een keer heel erg aan het verbeteren zijn. De manier waarop we ze op de markt brengen, maar ook de manier waarop we ze bereiden. En het, is, het meeste is het eigenlijk van, we weten niet zo goed wat we ermee moeten doen. En een kookboek was er nog niet. Dus daar, uh, ja, om de consument te kunnen verleiden en ze daarmee aan de slag te zetten en ze uit te dagen, hebben we een uh, kookboek gemaakt. Nu heb ik ooit gehoord dat het, uh, of we het nou willen of niet... of we het nou een eng idee vinden of niet... Uh, we moeten er misschien in de toekomst toch wel aan gaan... want er zijn heel veel insecten, makkelijk te kweken... en we krijgen een voedseltekort met uh, onze 5,5 miljard mensen op deze wereld. Klopt nou, dat? Nou, we zitten er geloof ik al 7,5 6... miljard. Zo. En waarvan er nu al 1 miljard ondervoed is en 1 miljard uh, overvoed, dus obese. <laughs> en uh, met deze groeiende wereldbevolking, dat is niet zozeer hier in onze omgeving... Maar zeker in uh, Brazilië, in uh, Rusland, India, China, daar is het booming. En is een ander soort eten toch wel gewenst. Want op dit moment, als iedereen gewoon de hoeveelheid eiwitten gaat nuttigen die hij nodig heeft. En dan vooral dierlijke eiwitten, want die heb je nodig. Gewoon om goed te kunnen groeien, zogende moeders, et cetera. Um, ja, de dierlijke voedselproductie vraagt ontzettend veel uh, eng input. want voor gewoon qua voedsel voor een koe of een vark, ja, daar gaat ontzettend veel meer in, omdat ze warmbloedig zijn. Ja, het en daarmee lichaam moeten we wel verwarmen. En insecten ja. hebben dat niet nodig, dus die hebben heel weinig voeding nodig. Nou voor dat voer wat ze heel vaak granen zijn, kan je broden bakken. Um, en daarmee is het dus ook heel veel minder ruimte nodig op deze wereld. Koeien moeten grazen, er moeten granen voor gekweekt worden. Of nee sorry, die hebben gras nodig. Maar voor varkens gaan heel veel granen of soja gaan erin. Ja, veel gesleept met voedsel over deze wereld. En insecten kan je dichtbij, bij huis kan je ze kweken. En dan ook ja. nog eens een keer op reststromen uit de voedingsindustrie. En dan is het handige van insecten dat ze lekker compact zijn. Um... Compact? Ja, maar, toch? Maar bijvoorbeeld de varkensflat, waar er ooit wel over gesproken is, die, die heeft nooit bestaan. Maar de flat, die bestaat al lang. Die beesten leven boven op elkaar en in het donker. En die kun je vandaar ook gestapeld kan je ze kweken. Dus er is weinig ruimte nodig. En die worden daar ook niet verdrietig van? Nee, want ze vinden ze nog fijn ook. Als je ze uh, in het licht zet en ze uh, kruipen vanzelf ook naar elkaar toe. Maar kan het werkelijk een serieuze toevoeging zijn uh, uh, aan een eiwitarm dieet? Want je zou toch zeggen dat een zo'n chocomier of een gefrituurde meelworm niet vreselijk veel uit gaat maken? Nou ja, weet je, dat is precies waar we naar kijken. Want... We gaan niet met die ene meer kijken. We gaan het in Nederland kweken. op in kwekerijen. Dan ook grootschalig. Er je ontzettend veel, ja, Dat je een soort vervanging maar zou kunnen krijgen. U heeft ons nu aardig overtuigd van het feit dat we uh, aan de insecten moeten. Maar uh, stel, ik wil morgen een, een meelwormenburger maken. Ik kan niet zo naar de supermarkt lopen en, en uh, daar een, een kilo meelwormen kopen. Wanneer kunnen wij ze nou een keer gewoon als normale consument makkelijker aankomen? Nou, we kunnen ze... Eén, uh, waarom zijn ze nog niet zo makkelijk verkrijgbaar? Maar gewoon in de supermarkt. Wanneer de komen supermarkt. ze in de supermarkt? Want ik begrijp nou ja, dat wij je wij daar... denken, wij, wij, nou, ik zal je vers van de pers, We zijn in, uh, in gesprek met een supermarkt. Welke? In Ja, dat kan ik je nog even niet zeggen. Ach, ach, wel een grote zo neem ik wel. aan, niet aan ergens in een buurt super, ergens nee. een, een keten. Als je met supermarkten praat, dan uh, uh -huh. gaat het altijd via, maar via een paar inkoopkanalen. Okay. En um, dat zijn er eigenlijk maar drie. Grote inkoopkanalen, via wat dat uh, uh, loopt. Ja. Kijk, Sligro heeft zelf ook nog een uh, supermarkt erachter, dus dat, uh, die hopen we ook. Maar ga, het gaat, gaat het ook lukken met die supermarkt? Want dat de gesprekken er zijn, geloof ik. Maar de binnenkort... Ja, je, punt, uh... Uh, nee, dat wou ik je net aangegeven. Het hele punt is, we hopen dat het nu heel wat harder gaat lopen. Nu er een kookboek is, dat mensen ook weten hoe ze ermee moeten koken. Goed. Anders zouden we heel wat in het schap moeten zetten en daarna wegknikkeren omdat het niet verkocht wordt. Vandaar ja. ook dat een paar punten... en het internet, ja, dat werkt ook fantastisch. En de radio en de natuurlijk. Internet. En de radio, ja, ja natuurlijk. Ja, ja, ja. Nou goed, ik help hopen dat ze binnenkort in de supermarkt liggen... want in tegenstelling tot Anne vond ik ze wel lekker. Ja. En, maar, dank voor dit, Marian Peters... van de Vereniging van Nederlandse insectenkwekers. Goedemiddag. Goeiedag. We eindigen met onze columnist Diederik van Zessen. Die is dol op amateurvoetbal, maar nu even niet. 87 minuten staan er inmiddels op de klok. Lang zal het allemaal niet meer duren, want 2-5 is inmiddels de tussenstand hier tussen zwart-wit 63 en Dos Kampen. Wat lekker. Een hele potje voetbal tussen twee amateurclubs afgelopen zaterdag. Een potje zoals er elke week zoveel zijn in Nederland. Een potje in de zon op Sportpark Parkweg in Harderwijk. Zwart-wit 1. De trots van het dorp staat op degraderen in de eerste klasse, maar ach. Volgend jaar opnieuw proberen in de tweede klasse. Even slikken voor de vaste fans misschien. Maar ze kunnen trots zijn op hun helden, want ze blijven hun best doen. De radioverslaggever van Radio Nunspeet kan er vanaf de zijlijn wel van genieten. Zwart-Wit het uh, nog wel af en toe een hele mooie aanval. Zojuist was er één over links waarbij Paul uh, de invallen werden aangespeeld. Hij uh, dolde zijn directe tegenstander, zijn voorzet. Die was iets te ver, te hoog. En... Kan niet meer fout gaan dus. Drie minuten officiële speeltijd uitspelen. Misschien nog wat blessuretijd, maar dan hop onder de douche. De drie punten gaan mee naar kampen. Die zullen het wel best vinden zo. Dat zou je zeggen. Toch maar weer even naar de hardwerkende verslaggever van Radio Nunspeet. Slodder, het is uh, ongekend. Oh, natrappen. Dat moet rood worden en vechten. Ja, nou kijk eens. Een enorme vechtpartij. Oh jongens, en het is uh, ongelooflijk publiek. Iedereen gaat zich daarmee bemoeien. En ik moet heel eerlijk zeggen, ja, het loopt volkomen uit de hand. Iedereen wordt helemaal gek. Ja, dit is schandalig. Oké, okay. er is dus één speler van zwart-wit, Harderwijk, die zich even niet kan inhouden. Alfred Veleke heet hij. Uit frustratie haalt hij een tegenstander van Kampen naar de grond. Maar dat kan meneertje niet zo goed tegen. De Harderwijkse supporters kunnen hun ogen niet geloven als twee spelers van Dos Kampen een waas voor hun ogen krijgen. Maar nummer 11, die wordt helemaal gek en dat is Kabara. Uh, en, en die hebben natuurlijk uh, een enorme emotionele hoge lading bij zich. En die wordt dan nu uh, ontlaat uh, richting de spelers uh, van zwart-wit. Maar die eerste man, die nummer 11 en de nummer 7 van Doskampen. Gabara. Allebei trouwens, Gabara. Het zullen wel broertjes zijn, maar die verdienen een donker, hele dikke donkerrode kaart. Broertjes zijn het niet, denk ik. Ze zijn namelijk binnen acht maanden van elkaar geboren. En ik denk niet dat hun Egyptische moeder dat voor elkaar gekregen heeft. Maar wat ik wel weet is dat Walid Gabara inmiddels Walid G wordt genoemd. En Alfred Veleke, die speelt volgend jaar niet in de tweede klasse. Die speelt denk ik helemaal niet meer. Hij heeft zijn gezicht gedeeltelijk verbrijzeld. Zijn oogkassen zijn gebroken, net als zijn kaken en zijn neus. Een chirurg heeft vijf metalen plaatjes aangebracht die zijn gezicht moeten ondersteunen. Voetbal. En Walid G. die zal binnenkort wel weer gewoon Walid Gabara zijn en rond gaan lopen met zijn maatje Karim. Ik hoef ze in ieder geval niet tegen te komen op straat. Nee, ik ook niet. En ze zijn in ieder geval geschorst ook nou. En hiermee komen we al heel snel aan het eind van nog steeds wakker. Zometeen, nu al wakker. Nu eerst de NOS met Meegens. Nog steeds wakker. BNL, nieuws in de nacht.